Wat is dat voor een rotherrie? Zeg, hij ze nou helemaal gek geworden. Uh, Bea! Bea! Bea! Oh. Waar ah. zit hij hier? Ja zeg maar, Bea, wat is dat voor een herrie beneden? Je kleinzoon is langsgekomen en vroeg of hij even niet wel LP mocht draaien. Ja, moet dat hier? Ja, want hier kan niet zo lekker hard zijn. Ja, en thuis niet? Zoiets ongeveer. Ja. Wat zingen ze eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Ze bleren. Ach, laat die onmiddellijk dat ding afzetten. Maak je toch niet zo druk? Dat geschreeuw heb ik in mijn leven genoeg gehoord. Zeg, waarom zit je eigenlijk weer in het bad? Ja, omdat ik vanavond weg moet. Moet je weer weg? Ik moet weer weg. En we zouden. Ja, dan... wat zouden we nou weer, Bea? Nou, nou daar zit hij toch steeds. Wat, wat, wat, wat, wat zingen ze nou, Bea? Maar waar moet je dan naartoe? De, de, de stad in, werk aan die zaak van de kat De stad in, werk aan die zaak van de kat. Ja. Heb jij geen mensen meer? Je loopt al zo slecht. En je weet wat de dokter heeft gezegd. We zijn bijna rond, Bea. <laughs> ja, zeg je al ja. jaar. Uh, uh, Bea, wil je dat uh, receptiekostuum misschien even voor me klaarleggen? Doe maar je receptiepak. Ah. Wat ga je doen? Ik ik, uh, ik ga voor aannemers spelen. Ha, laat me niet lachen. Je moet al zeven jaar een edzo ophangen in de kamer. Oh no, dat hoeven aannemers nooit te doen. Edzo ophangen in woonkamers. En um, waar ga je voor aannemers spelen? Well, gewoon in de stad. Mm, bij de metro. In je receptiekostuum zeker. Nee ja. Dit lijkt wel een verhoor. Ja. En ik ga nog even door ook. Speel je alleen voor aannemen? Nee, nee, nee. De gier gaat ook mee. En wat speelt die? Een koppelbaas? Koppelbaas, ja. Koppelbaas. Ja. De gier is mijn rechterhand. Ja, die heb je wel nodig. En jullie gaan de stad in? Ja. Naar een club van aannemen. Mm -hmm. Ja, ja. Waar ze allemaal rondlopen in een receptiepark. Uh, ja, ja. Zou je nou mijn nageslacht kunnen vragen of ze die muziek, eh, of die helemaal uit kan? Ik, ik wil niets meer horen. Ik heb er genoeg in mijn hoofd. Een club van aannemers. Nou, wat zou mij benieuwen? Hm? Ja, mij ook. Is het dan? 19 uur, adjudant. 7 uur bedoel je? Goed dan, 7 uur, adjudant. Nou, ja, daar gaan ze dan. Een avondje lol maken in een duur bordeel en wij kunnen hier duimen draaien. Ik moet altijd wachten. Ik wou dat ik op een surveillanceauto mee mag rijden. Maar ik kom niet van dit baantje af. Ik heb toch al vijf keer overplaatsing aangevraagd. Ik ben altijd erger, niet waar. door te zeggen. Nou, nou, nou, nou, nou, een hoerenkast met drie sterren. Vier verdiepingen dacht ik. Mm -hmm. nou, ziet er mooi uit. Geen hond zou toch zeggen dat dit een huis van plezier is? Nou. Ja, je moet het echt weten. Zie. Nou, Gier, succes hou je tijd. Ik wacht nog even, ik ga terug naar de auto. Afgesproken, commissaris. Goedenavond. Kom u verder. Nou, dank u. Zo. Zo. Nou, dat, eh, zeg u het maar, hè? Ja. Mag ik mij even legitimeren? Oh, oh, dat is een andere koek. Zeg, eh, wat kan ik voor u doen? Jij gaat je baas halen en je zegt tegen hem dat er een auto op hem staat te wachten aan het eind van de oprijlaan. Daarin zit mijn baas en die wil met die van jou praten. Begrepen? Wacht even, brigadier. Ik ga hem voor u halen. Nee, nee, nee. nee, nee, Ik ga wel met je mee. Maak je niet druk. Bel ik hem wel. Ah, meneer. Iemand wil u spreken. Politie. Hij komt. Goed zo. Nou, dat is een mooi doosje daar naast de telefoon. Hmm, aardig dat u het mooi vindt. Gekocht op veiling. Het was helemaal niks, hè, maar ik heb het opgeknapt. Iedere avond eraan gewerkt. Mm -hmm. Maar wat zit er in die doos? Okay, kijk maar eens. Gewoon plastic fiesjes. <laughs> Geen gewone plastic fiesjes. Dat geldt. Heel veel geld. Oh. Nou, de baas wil niet dat er flap over de toon mag gaan. He? Nee, nee. Houdt er niet van. Hier kan alles, maar het moet clean gebeuren, begrijp we wel. Mm -hmm. Villa Vampier heeft stending en houdt stending. Uh, Villa Vampier? Joke van de baas. <laughs> ja, ze noemen wij het huis natuurlijk niet als er klanten bij zijn. Uh, wil u een visie? Uh, nou, nee nee, nee, nee. Als ik wat moet, betaal ik zelf wel. Zoals u wilt. Nou, waar blijft die baas nou? Moest nog even naar de wc. <lacht> Doet hij altijd als hij zenuwachtig is. <lacht> Moet je opletten, straks zo de miet dat hij nog van de trap af... Ah, ah daar komt hij. Wat, dat mannetje? Ja, dat mannetje. Ja, wat is er aan de hand, Job? Je weet dat ik niet van die grappen houden. hè? <lacht> nee, nee, nee, nee, nee, nee, meneer, het is, een, het is een echte, die meneer hier. Een echte, met een politiekaart en een foto... En buiten staat een auto op u te wachten. En er zit de baas van meneer hierin en die wil met u spreken. Nee, nee, nee, nee, hoor. Niks. Nee, geen glazen hier, hè. We hebben hier nooit glazen. Niet waar, Joop? Uh, dit is alleen voor leden, agent. Uh, brigadier, kwaad. Oh, nee, meneer ik ga brigadier. Hier komen alleen gerenommeerde leden. En je kan je lidmaatschap niet bij de deur kopen. Uh -huh. En ik zal u wat vertellen. Wij willen niet eens nieuwe leden. Nee, nee, nee. we willen het clean houden, niet waar, Joop? Goeien. Goeien, goeien, goeien. Ach, zeker. En de meisjes... Allemaal jij. Het is niet waar. De meesten zijn netjes gedraaid. Allemaal keurig, keurig. Allemaal clean, clean. Oké, okay, dan wordt af en toe wel eens een gokje gelegd. Maar ja, dat is, dat is meer voor de loon, nietwaar. En uh, spul komt er hier niet in. Nee, die veiligheid. Oh, nee. nee. Uh, meneer, ja. <coughs> daar zit een commissaris op u te wachten. Buiten in een grote zwarte limousine. Hij weet alles, ik weet uh, verder nergens van. Ach, nou, dames en heren, gaat Ja, gaat u nog maar. Ja, nou maar. gaat u nog maar, gaat u nog maar. Kom, ik laat me niet sturen. Wie denkt wel dat u hier voor heeft? <lacht> nou ja, ik, uh, ik wil geen trambulant natuurlijk. Uh, buiten, zei je toch, hè? Buiten. Ja, ja precies. Zo, maar uh, wat is er eigenlijk aan de hand, begint hier? Ja, nou ja, dat zeg je niets. Maar we gaan we niet even een burretje halen? De bar zal lopen. open. We hebben dat Jamaica erachter. Maakt geweldige cocktails met veel rum. Ik wil het graag geloven. Nou ja, laat ik je nou een visje geven hè, voor de gein. Hier, voor deze groene krijg je vijf drankjes. Vijf? Wat kost zo'n visje? Ah, voor jou niks. Helemaal niks. Jij bent mijn vriend. Nee, ik ben jouw vriend niet. Even goede vrienden, jongen. Even goede vrienden. Ik vroeg je, wat kost dat nou? Geldje. Voor vijf borreltjes is dat niet duur. Nee, nou ja, we moeten die van de drank hebben. Hè? Oh nee, ik begrijp het. En uh, onze mevrouw, we zeuren ook niet om een drankje. Kan ook niet bij het werk. Limonade, hè? Limonade, ja, dat drinken ze bij liters, hè? Hey. Echte liefde maakt dorstig. <laughs> Echte liefde. Zeg, vertel nou eens, hè, wat uh, kost nou uh, zo'n, uh, hoe zal ik het zeggen, hey, uh, mevrouw? Wat gaan we nou krijgen, hè? Wil je een mevrouw? De brieven die je willen, mevrouw. Nou, dan krijg jij toch van vernomen, Joop, een uh, gouden fiesje. Kan je lekker, hè, uh, je gang gaan. Ik wil niet lekker mijn gang gaan. Ja, mij goed, hoor. Met Joop kan je alle kanten op. Ik begrijp het, ja. Hoe lang werk jij hier al? kijken, eh... Uh, ja, een jaar of drie, geloof ik. Godzij wat gaat die tijd toch snel, hè? Uh, en waar komen die mevrouwen vandaan? Adverteren, hè? Gastvrouw gevraagd. Dat loopt dus een trein. <laughs> je meent het. Ja, zeker, ik meen het. Ah, iedere en vrouw wil er wel op een prettige manier wat bij verdienen, hè? Je bent nieuwsgierig, hè? Nou, is goed hoor. Iedereen is nieuwsgierig. Als ze hier binnenkomen, begrijpen ze er de ballen van. In dat niks. Al met jou brengt het ze wel even bij. Ik hoop dat ik het allemaal goed begrepen heb, commissaris. Dan even repeteren. Right. Uh, nou. Het gaat dus om Saref, niet waar? Saref en zijn vrienden. Ja, straks komen ze weer. Eerst gaan ze naar de kleine conferentiezaal. Oh, ja, ja, ja. U wilt een microfoon in het zaaltje hebben? Juist. Joop, jij bent nogal handig, hè? Kan jij dat snel even voor de commissaris fixen? zeker. maak ik, maak ik. De Gier. Hoe is Haal jij even de spullen uit de auto en ga dan mee met Joop om dat zaaltje te bekijken. We moeten opschieten, want onze vrienden komen over een uurtje. Is het diep, meneer? Ja. Ja. ja, meneer Seiger zal het allemaal niet leuk vinden, zeg. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, ik, tussen twee haakjes uh, kunnen we die heren in die zaal ook zien. Oh, ja, ik kan die ook al door de muur heen kijken, kom Oh, U bedoelt een uh, kijkgatje, commissaire. Yes. Nee, het nee, is, is hier al goede zaak, hè. Kijkgatjes, dat doen we hier niet aan. En toch? Ja, dan maak ik toch een fijn kijkgat voor u. Kunt u zien wat ze zeggen. Ja, uh, ga dan maar mee, op. Oh, ik heb die bij jou op school gegeven. Nou, kom op. Oh, ja, Uh, u weet toch wel waar u aan begint, hè, commissaris? Meneer Scharem. <laughs> meneer Scharem is niet de eerste en de beste. En zijn vrienden zijn wat je noemt bekend van radio en televisie. <laughs> oh, Jawel, meneer Nelis, ik weet waar ik aan begonnen ben. Eh? Nee. Ja, ik ken het moeilijk. Ik zou niet weten hoe we dat doen. Vrienden. Vrienden. Ja. Laten we beginnen. In de eerste plaats heet ik u welkom. Sta mij toe dat ik het onderwerp aangrijp... Hè, ...dat ons op het ogenblik het meest bezighoudt. Er is iets verkeerd gegaan. We kunnen spreken van een vervelende, ja zeer vervelende storing... Onze belangrijkste leverancier kan mij niet meer leveren en zijn goederen waren laag geprijsd. Het ziet er naar uit dat hij uit ons midden verdwijnt. Zijn hele organisatie is vernield, kapot. Dat is jammer, maar geluk duurt nooit lang. Het verdwijnt of breekt. Maar, heren, een goed organisatie berust niet op geluk. Neem me niet kwalijk, goede vriend Jarry. Stilte! Beneden vindt u een met groene kleed bedekte tafel. Daar kunt u geld op leggen. En groeit U bezit. En soms harkkroepje uw bezit weg. Kansspel. Aardige tijdverdrijf. Maar ons zaak is geen tijdverdrijf. Mag niet afhankelijk zijn van factoren die we niet in hand hebben. Ja, akkoord, akkoord. Mooi. Ik heb u vieren uitgezocht. Ieder van u afzonderlijk. U hebt enkel jaren voor ons zaak gewerkt. Ieder van u bezit kwalificaties die u zichzelf verworven hebt. Uh, kwalificaties die u voorbeschikt hebben voor uw tegenwoordige positie. U weet hoe u uw vernuft uh, moet gebruiken. U weet dat u zichzelf nooit uh, mag toestaan in war te raken. En. Uh, ons zaak is nu in war, maar u niet. En de zaak zal zich weer naar u wensen richten zoals ze dat altijd gedaan heeft. U. Mijn vriend, bent een krijger. U hebt in ver Ozen gevochten en u bent dapper. Oh, ja. En u, mijn vriend, heeft groot zedelkruis in klein bootje. Ja, ja, ja, ja, ja, was groot avontuur dat u alleen begonnen bent. En dat u alleen hebt beëindigd. En u, mijn vriend, hebt jarenlang in mijn land gewoond. U hebt ons talen en gewoonten leren kennen. U kent er veel van mijn gedachten. En u, mijn vriend, heeft relaties die vele van onze transacties mogelijk maken. Ja ja. <grijg> ja, ja, ja. Ieder van u, niemand uitgezonderd, is nu verantwoordelijk voor een tak van boom die we hebben geplant en die is uitgegroeid tot dat een machtige stam met wijd gespreid verbladerde. Ja. <tieden> en nu wordt ons boom aangetast. ...insecten proberen door Schorsk te knagen. Politiemensen hebben vandaag uw winkels bezocht. Denkt u... ...dat zij sporen gevonden kunnen hebben... ...van spullen die kort geleden door u... Uh, ...weggehaald zijn? Uitgescheid, denk eraan. Juist. En u zwijgt? Ik, ik weet het niet, meneer Charit. Ze hebben niets gezegd... ...maar misschien hebben ze wel iets gezien... Ze kikken een beetje, ja, een, een beetje blij toen ze weggingen. Het is, het is mogelijk dat een van de verkopers iets heeft Verkopers, ge varkens. Ja, maar je moet ze er toch bij hebben. En u? Ik heb me vergist, denk ik, toen ik de vrachtauto laadde die avond. <güls> dat is uh, dom. Ja, wat u zegt. Een goede tv is meegegaan en een fout is achtergebleven. Toen ik het merkte was de politie er al... Zwijnen. Ze hebben nu een lijst waar dat foute nummer op staat. En op het hoofdkantoor is er natuurlijk geen inkoopfactuur van. Klopt. Daarbij is administratie in beslag genomen. Maar ja, die is gelukkig een paar maanden achter. Dus uh, reconstructie van het een en ander lijkt me zelfs voor politie niet eenvoudig. Kijk. Eh, uh, fouten uh, worden overal gemaakt, hè? Maar uh, wij kennen nu de fouten, hè? Politie, uh, zeker deze politie zal ook fouten maken, hè? Nog meer, uh, heren? Eh, uh, de kat... De kat is opgesloten. Zit in voorarrest. Maar ik heb het vermoeden dat hij binnenkort wel weer vrijkomt. Zijn connectie met ons dat zal moeilijk te bewijzen zijn. Het is een handig dier, onze kat. Uh, er is een man op de dijk doodgeschoten. Goed werk, ja, ja. mooi werk van Vlieger. Ah, ja. Ja, dank u. Geen spoor. Dat zal een prima waarschuwing voor die brutale kat zijn. Vlieger is ons grootvriend. Geen spoor. Een kogel in de late avond en ons doel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Mijn doel is bereikt. Ja, maar... De politie heeft ook iemand neergeschoten. De zwijnen. Hè? De zwijnen jagen op een zucht. Een naamloze zucht. En als de zucht een naam geven, ontstaat er een wezen dat door een zogenaamde. Rechercheur? Ja, er... rechercheur kan worden aangeraakt en vastgehouden. Ja, Sharif, maar wat, wat doen we nou? Wij ja. wachten, mijn vriend. De kat komt weer vrij. En als hij vrij is, kennen wij hem niet, hè? Maar wij kennen zijn spel, hè? En dat spel nu, uh, dat spel is nu van ons. U krijgt haar. Wie? Ik. Ja, u krijgt haar. U gaat het spel leiden. Ja, nee, maar niet kwalijk. Nee, goed, ab, ab, ab, ab. Nieuwe spelers moeten verzameld worden. Geen dom mensen. ...die bij het minste of geringste in de war raken en gaan schieten, hè? Oh just, ja. ja. Maar u hebt meer mensen nodig... ...die ik u kan leveren, mijn landgenoten. We moeten ze sturen en opleiden. En vergeet niet, hè, we hebben de tijd. Hè? We hebben geen haast, hè? Onze reserves zijn groot. Nog vragen, hè? Nee nee nee. nee, nee, nee, Dan gaan we naar beneden om van de genoegens die er ons het leven te bieden heeft. met, uh, ja, ja, wie, wie, wie, wie, Met, met, met, met volle <lacht> U hebt geluisterd naar het elfde deel van De Gelaars de Kater... ...naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van de Wetering... ...in de bewerking van Anne Bosman. Rolverdeling... De Gier, Jules Royaerts. Grijpstra, Jan Borkus. Commissaris, Sakko van der Mane. Zijn vrouw, Lies de Wind. Agent, Frans Koksvoeren. Sharif, Frans Koppers. Joop, Pieter Lutz. Nelissen, Robert Sobels. Man A... Ad Hoeimans, man B Bert van der Linden, man C Nico Engelsman, man D Rudolf Damstee. Technische realisatie Teun Lammes en Bram Hengeveld, regie Bert Dijkstra.